Het bedrijf verloor tijdens de Olympische Spelen in Londen 80 miljoen euro. Een deel van de 10.000 beveiligers die het bedrijf zou leveren... was niet op tijd opgeleid. Militairen moesten worden ingezet voor de beveiliging. G4S draaide op voor de kosten daarvan. Het weer. Vandaag valt een enkele bui en wordt het 12 graden. Er staat een stevige noordwestelijke wind met kracht 7 in het Waddengebied. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio In Journaal. Lara Rensen... En Marcel Ooster. Het is woensdag 22 mei, goedemorgen. Correspondent Wessel de Jong is in Oklahoma. Hij vertelt zo over de gevolgen van de tornado. Zorginstelling Sensire bereidt zich voor op de komende bezuinigingen... en ontslaat alvast maar 800 medewerkers. Volgens de belangenorganisatie van de zorgondernemers zullen er meer gaan volgen. We praten met de directeur van Actis. We kijken met correspondent Tijn Sade vooruit naar de eurotop over belastingfraude. Medisch studenten hebben regelmatig te maken nog met seksuele intimidatie. Straks de verdere uitkomsten van een onderzoek. En een nieuwe tunnel in Zeeland moet het leven van automobilisten leuker maken. Nieuwe Xbox moet het spelen van games leuker maken. En al 65 jaar kun je een leuke dag beleven in Amersfoort, mijn remmers. Zeker wel aan de karakteristieke ingang van Dierenpark Amersfoort met het rieten dak, een lommerrijke omgeving, veel groen. Nee, je zult maar in het verblijf in Hilversum zitten, zeg. De muziek is er ook van Prins Kiss. Over zes is het. U luistert naar het uh, NOS Radio 1 Journaal. We praten u bij over het nieuws van de afgelopen uren? Onder bepaalde omstandigheden is het toegestaan... om honger- en dorststakers dwangvoeding te geven. Het blijkt uit een niet-openbaar advies van de Raad van State... en dat zijn handen van nieuwsuur. Dat advies leidt volgens hoogleraar Vreemdelingenrecht Anton van Kalmthout... tot een trendbreuk. Het is opmerkelijk omdat de cruciale vraag bij hongerstaking... en ook bij het, het onderbreken van die hongerstaking door dwangvoeding... is de rol van de arts... En op dat punt wordt eigenlijk gezegd dat de tijd te kort was om daar eigenlijk op in te gaan. Maar men neemt wel een hele belangrijke beslissing, namelijk dat als het gaat om wilsonbekwaamheid, dat dan uh, eigenlijk de arts altijd bevoegd zou zijn om op te treden. Staatssecretaris Steven van Justitie vroeg vorige week zelf om zo'n advies aan de Raad van State over dwangvoeding. Volgens de Raad mag het dus in het uiterste geval, mits er een arts bereid is, het toe te dienen. Vandaag debatteert de Tweede Kamer over het strafbaar stellen van illegaliteit. De reddingswerkzaamheden in Oklahoma zijn zo goed als afgerond. Alle overlevenden lijken onder het puin vandaan te zijn gehaald. Gisteren werden in het plaatsje Moor honderden huizen met de grond gelijk gemaakt door een verwoestende tornado. Deze man dacht dat hij doodging toen hij zich verschool in een kelder. We thought we died because we locked the cellar door once we saw it coming. It got louder and next thing you know, uh, you see the lights coming undone. We couldn't reach for it and it ripped open the door and het is gewoon glas en debris die we op ons slaan. We dachten dat we dood waren, om te zijn. De vergrendeling van de kelderdeur liet los en het puin vloog om hem heen. En ook het huis van deze vrouw, daarvan is helemaal niets meer over. Het was een brick huis. Het was mijn huis. Oklahoma heeft altijd mijn huis. En. Ik weet niet, ja, ik ben in tornado alley Dit is de eerste in 40 jaar van mijn leven. Ik heb geen tornado gezien tot jullie. In totaal vielen er door de tornado 24 doden. Volgens de gouverneur van Oklahoma kan dat aantal nog stijgen... omdat er mogelijk nog lichamen direct naar, de tornado, naar uitvaartcentra zijn gebracht. Het cold case-team van de Rotterdamse politie... vermoedt dat een seriemoordenaar verantwoordelijk is voor de dood van vijf vrouwen, meldt Nieuwsuur. Bij het heronderzoek van de vijf oude moordzaken zijn opvallende gelijkenissen gevonden. De belangrijkste overeenkomst is dat bij vier van de vijf vrouwen... sprake was van een doorgesneden keel...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 Die 85 onopgeloste moorden die de politie onderzoekt... zijn de afgelopen 30 jaar in heel Nederland gepleegd. Alle zaken worden opnieuw bekeken. Daarna wordt dan mogelijk nieuw DNA-onderzoek gedaan. Ook grootschalig DNA-verwantschaponderzoek is een optie... zegt procureur-generaal Mark van Nimwegen. De zaak Marianne Vaatstra is daar natuurlijk een heel bekend voorbeeld van. Een van de zaken waarin we op dit moment naar de mogelijkheden kijken... is het onderzoek naar de Utrechtse serieverkrachter. En zo zijn er nog twaalf moordzaken, ernstige zedenzaken, stoffelijke overschotten van baby's die we hebben gevonden die we nog niet hebben kunnen identificeren. Al die zaken staan op een lijst van 20, 25 zaken waarin wij dna verwantschaponderzoek overwegen. Van die wegen zou wettelijk meer mogelijkheden willen hebben voor DNA-onderzoek. Onderzoekers mogen nu al uit DNA de kleur van de ogen afleiden, maar technisch kunnen ze ook al haar en huidskleur uit DNA afleiden. De Achterhoekse zorgorganisatie Sensieren heeft ontslag aangevraagd... voor alle 800 thuishulpen. De beslissing komt door de bezuinigingen op de thuiszorg, zegt Sensieren. Het geschokken personeel werd gisteravond geïnformeerd. Ja, 11 jaar dagen werkt dus. Uh, en voor mijn gezinnen vind ik het ook heel erg. Je bent al zo lang bij mensen en uh, ja, die moet je dus waarschijnlijk verlaten. We moeten het wel uitleggen aan mensen van 87 jaar die dementerend zijn. Gewoon een leuk weekje. Ik hoop dat er een oplossing komt. Want ze willen de mensen zo lang mogen thuis laten... terwijl wij toch wel een hele belangrijke functie hebben. Zeven gemeenten in de Achterhoek kunnen geen nieuwe contracten afsluiten... omdat ze nog niet weten hoe de bezuinigingen op de thuishulp gaan uitpakken. Volgens de vakbond van KBO FNV gaat het ontslag juist geld kosten. Het is de eerste schakel in de zorg. Dus alles wat die huishoudelijke verzorgers doen... dat komt niet terecht in verzorgingshuizen, of pleeghuizen of in ziekenhuizen. Dus deze bezuinigingen, en dat hebben wij ook laten onderzoeken... Gaat op termijn gewoon veel minder opleveren. Omdat mensen veel eerder beroep zullen gaan doen op langdurige zorg. Voor de medewerkers die op straat komen te staan. is een sociaal plan en een wachtgeldregeling. Problemen met de thuishulp hebben volgens censieren geen gevolgen. voor de andere diensten van de organisatie. Zoals de wijkzorg, waarmee mensen thuis worden verpleegd. We kijken voor u voor het eerst in de kranten vanochtend. Dan zien we foto's uit Oklahoma, uiteraard. Bijvoorbeeld op de voorpagina van het AD, het Algemeen Dagblad. Een vrouw met uh, een kind in haar armen. Ze draagt het kind weg van de plek waar kort daarvoor nog een school stond op de achtergrond. Achter de vrouw zien we een uh, kapot boom met uh, slierten van wat uh, een deel van een dak lijkt in de boom hangend. En op, achter haar uh, een en al verwoesting steekt ook een pijpleiding uit de grond. Ook op de voorpagina van de Telegraaf een grote foto uit Oklahoma. Alarm voor tornado kwam veel te laat, staat erbij. Op de foto zien we Gene Tripp zitten in een schommelstoel... met een blauwe overal aan en een pet op en een ruitjesblouse, Oude man. En om hem heen in een volstrekt lege, vaag landschap... drie duidelijk vermoeide brandweerlieden. Trouw is nieuw, schrijft de krant zelf. Um, u heeft een vernieuwde trouw in handen. Ik zie het nog niet helemaal op de voorpagina... Um krant mocht zich eerder al de mooiste van Europa noemen... maar het bleek nog beter te kunnen, schrijven ze zelf. Afgelopen maanden heeft de redactie gezocht naar manieren... om nieuws dat we belangrijk vinden beter te presenteren. Het is te zien op de pagina's hierna. Aha. En er is meer nieuws, opinie en debat krijgen in de vernieuwde krant... de ruimte die ze verdienen. Al dus trouw over zichzelf. Volkskrant blikt ook alvast vooruit op de Eurotop over belastingfraude. En ze nemen Apple dan als voorbeeld. Apples oceaangeld, geld, is dus de kop over het artikel... Foto erbij van de topman Tim Cook van Apple. Dinsdag in Washington. tijdens een hoorzitting van de Amerikaanse Senaat. over belastingontwijking. Want bekend werd zondag. dat Apple twee derde van alle winst. die het maakt. met de verkoop van iPhones en iPads. onder brand brengt in Ierland. Ja, daar schrijft ook het FD vanochtend nog uitgebreid over. Uh, Apple verdedigt zich in de Amerikaanse Senaat. over de belastingstructuur met Ierse dochters. Um, tijdens die hoorzitting. want daar gaat het FD dan weer dieper op in. Heeft de senator John McCain gezegd dat Apple een van de grootste belastingontwijkers van de Verenigde Staten is. Nou, uh, Tim Cook, de baas bij Apple, heeft zich verdedigd met de stelling dat het bedrijf overal in de wereld belasting betaalt. Maar Cook pleit wel voor een herziening van de belastingregels. Ook als dat betekent dat Apple meer belasting moet gaan betalen. Elke werkdag wakker worden met het NOS Radio 1 journaal. Met Lara Rensen en Marcel Oosten do my no remmers in the dierentuin Nu is andy burrows because i know that i can En die Burroughs was dat. Met uh, als zijn ode daar kent. Het is 17 minuten over zes. Daar is er geen jarig hoera, hoera. Dat kun je wel zien. Dat... Ja, ben jij niet, hè, Marno? Nee, nee, maar ik ben ook geen 65, hè. Zo is dat. Nee. nee, dat duurt nog even. Jong ding, hè? Maar het dierenpark Amersfoort wel. Ik, ik hoor al, ik, je hoort al wel wat in de verte. Wat Dat hoorden we en van allerlei vogels die je dus die nou ontwaken. Jost, morgens hoor je ook de leeuwen en de hyena's. De olifanten die al buiten lopen. Dat, ja, je hoort een heleboel dieren hier. En wat je nu hoort zijn heel veel zangvogels die ook allemaal wakker worden. Ja, als ik goed luister wel, ik sta aan de ingang van Dierenpark Amersfoort. Daar zie je een foto staan, zoals het er vroeger uitzag, 65 jaar geleden. De ingang is hetzelfde gebleven, het rieten dak. Ik memoreerde het al in de kop van de uitzending. Zo is het begonnen hè, bij uw vader. En mijn ouders zijn begonnen in een heel klein tentje wat hiervoor stond. En in 1950 hebben ze dit gebouwd. En toen werd het een restaurant, café-restaurant, Dierenpark Amersfoort... En later is het kantoor geworden. En dit zijn de nieuwe kassa's die weer in 1991 geopend zijn. En dat was onze eerste kassa. Uh, buiten dat we een heel klein kioskje hadden voordat dit er was. En dat was een soort, ja... Uh, klein teentje. Boerderijdieren. en, en, en, en, en ik, ik las net... Uh, ze hadden een kameel, hadden ze, u, uw ouders ook? We hadden natuurlijk op een gegeven ogenblik... Dit was een bos waar helemaal niets was. Hè? Het was gewoon helemaal... Uh, nou, niet kaal natuurlijk, maar alleen maar zandparen. En had je, als je binnenkwam had je natuurlijk, zoals bij alle dierentuinen in die tijd... Uh, stokken met een papegaai erop. Ach ja, maar daar kwamen de mensen toen nog voor. Dit is Astrid Vist, dat is de dochter van de oprichter van het dierenpark Amersfoort. Wat jubileert, vandaar de ballonnen en de feestelijke slingers... aan de ingang aan het rieten dak bevestigd. We gaan dadelijk het park in. Waarom begonnen ze vlak na de oorlog met een dierenpark? Het was een moeilijke tijd. Het was een hele moeilijke tijd, maar mijn ouders hadden tijdens de oorlogsjaren gewerkt in het dierenpark Wassenaar. Uh, met de kompion van mijn vader, het was een oude schoolvriend. En uh, daar hadden ze het dierenpark dus gedeeltelijk ook opgezet. En na de oorlog, toen kwam de directeur weer terug. En ja, het was zijn park, het was heel normaal. Toen begonnen dus, ze voor zichzelf. En toen zeiden ze, nou, we gaan nu voor onszelf beginnen. Maar ze waren eigenlijk al een beetje op leeftijd om nog een dierenpark te starten. We gaan straks door de hekken heen langs te verblijven. We gaan het dierenpark in. Halen herinneringen op. Maar kijken ook hoe zo'n dierenpark in deze tijden. met de moderne mens. die snel wat gewend is geraakt. toch kan overleven. Ben benieuwd. Mijn Remmers horen we dus vanochtend vanuit het dierenpark Amersfoort. Het dierenpark viert vandaag 65 jaar bestaan.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 Nou, ik ben het met de minister eens dat we uh, al heel veel knutselplannen hebben. En de minister heeft er eentje bijgelegd. Voorzitter, en, of het in een knutseldoos, ik, ik vind het wat, wat neerbuigende nee. terminologie... maar of het daar belandt, is uiteindelijk aan uw kamer. Want wat, het gaat hier om een wetsvoorstel. Ik zeg wel, als deze poging, want ik steek hier nu echt mijn nek vooruit... en ik heb uh, heel veel bijeenkomsten, ik geloof wel 30 in de landen heb ik bijgemaakt. Als die strand...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 Het CDA diende een motie in om te stoppen... met het fusieplan voor Noord-Holland, Flevoland en Utrecht. Maar vooralsnog gaat minister Plasterk onverstoorbaar verder. ik Boer in Den Haag. Dan door naar Jemen. Het viert vandaag de eenwording tussen Noord en Zuid. Dat is gebeurd in 1990. Maar wat het zuiden betreft valt er niets te vieren. Daar gingen ze in gisteren massaal de straat op... en schreeuwden om onafhankelijkheid. Correspondent Judith Spiegel was daarbij now the south revolution they stole all our factories they stole all our lands they killed our women our children Onder de brandende zon in deze bloedhitte staan duizenden mensen te demonstreren. Want wat zeggen zij? Ze zeggen: het is helemaal geen eenwording. Dat was geen eenwording in 1990. Dat was een bezetting. Het noorden heeft ons bezet, het heeft ons leger geplunderd. En we willen van ze af. En we willen eh, onafhankelijkheid. En echt, dat is het enige wat we willen. Er zijn geen andere oplossingen meer denkbaar. Als er geen onafhankelijkheid komt, dan gaan we desnoods allemaal maar dood. It is impossible that we live together with the, with the Yemeni. We are southerners. Uh, the south is our country. Aden is our capital. Ali Salam al-Bid is our president. We can't live with them. Zo simpel is de boodschap hier in het zuiden. Of het werkelijk zo simpel is, moet nog maar worden gezien. Maar wat deze mensen willen, dat is duidelijk. Ja, onafhankelijkheid dus, willen ze daar in het zuiden. Judith Spiegel hoorde u vanuit ze is nu aan de telefoon. Judith, goedemorgen. Um, ja, die zuiderlingen vinden dat ze onderdrukt worden. Hun wordt alles afgepakt, ze worden uitgebuit. En dus willen ze onafhankelijkheid. Zit dat er ooit in? Nou, dat is maar de vraag. Het probleem is een beetje dat er allerlei redenen zijn waarom dat moeilijk wordt. Het eerste is dat ze met veel en veel minder zijn dan het noorden. Het zijn 3 miljoen mensen hier in het zuiden en zo'n 1,22 miljoen in het noorden. En die hebben ook het leger en de hele militaire slagkracht. Dus dat is één ding. Het andere ding is dat om onafhankelijk te worden, moet je natuurlijk wel erkenning zien te krijgen van andere staten in de wereld en... Bijvoorbeeld, anders dan Zuid-Soedan, staat de internationale gemeenschap helemaal niet zo positief tegenover een, een Zuid-Jemen, wat zichzelf overigens dan Zuid-Arabië zal gaan noemen, zeggen ze. Waarom niet? Omdat bijvoorbeeld de omringende golflanden een beetje benauwd zijn voor dat idee dat hier een onafhankelijke, democratische en misschien zelfs wel seculiere staat zal komen. Dat zien ze helemaal niet zitten. Ze zijn bang dat hun eigen volkeren dat dan ook zullen gaan willen. Nou ja, dat, is, dat is hier in de regio. En dan het Westen zit er eigenlijk ook niet zo op te wachten... want die zijn gewoon bang dat als het Zuiden zich onafhankelijk verklaart... Eh, er gewoon burgeroorlog komt. En niemand wil dat hier eh, op deze strategische plek toch wel burgeroorlog komt. Mm, ja, dat kan iedereen vinden. Maar de mensen die naar de, de straat opgaan willen het. Schreeuwen ook om onafhankelijkheid. Wat wordt er dan gedaan met eh, die onvrede daarover, Judith? Nou ja, dat is uh, het lastige eigenlijk. Iedereen snapt ook wel dat als je er niks mee doet, dat het net zo goed rommelig is. Dus er wordt nu in het noorden uh, gepraat in een nationale dialoog over het probleem in het zuiden. Maar ja, en nog steeds het zuiden zegt, ja dat gepraat, dat geloven we allemaal wel. We, er zit voor ons gewoon niks anders op. Dus we moeten de komende tijd afwachten hoe dat nou gaat uitpakken. Want die woede, daarvan ben ik overtuigd, dat kan je gewoon zien op straat. Het is niet een handje vol mensen, het is niet iets wat niet serieus genomen kan worden. Dus die woede gaat niet weg. Dus er moet wel echt iets gebeuren. Dat zuiden moet op de een of andere manier gecompenseerd worden. Het zou kunnen dat er bijvoorbeeld een federatie uh, wordt bedacht. Een beetje de discussie die je nu in Irak ziet, die zie je ook in Jemen. Van, mm -hmm. is dat niet de oplossing voor ons probleem? Maar ook dat is maar helemaal de vraag hoor. Ja. Want de mensen hier zijn zo boos die zeggen, ja, nou dat hoeft ook niet. Maar dan zou uh, een federatie zou dan bestaan uit iets meer onafhankelijkheid, iets meer autonomie? Ja, dat, en dat geldt niet alleen voor het zuiden. Er zijn meer regio's die dat willen. Maar het probleem is een beetje, het zuiden heeft ook de olie. Dus het zuiden heeft wel degelijk iets in de handen. Het is handen. Waarom wil dat Noord het niet? Dat is omdat het zuiden eigenlijk alle grondstoffen heeft. Dus hm. uh, uh, ook binnen een federatie gaat dat nog problematisch worden. Van hoeveel mogen ze daar dan zelf van houden? Hoeveel moet naar het centrale gezag? Kortom, uh, we zijn er nog helemaal niet uit met Zuid-Jemen. Nee, nou dan gaan we jou daar nog vast vaker over spreken, Judith. Dank je wel voor nu. Het NLS Radio 1 Journal. Sport. Ajax heeft het contract met trainer Frank de Boer opengebroken en verlengd tot juli 2017. Hij had nog een doorlopend contract tot en met volgend seizoen. De Boer is 2,5 jaar nu de hoofdtrainer van Ajax en pakte in die periode drie achterinvolgende landstitels. Spelers van Juventus hebben in 1996 in de Champions League finale tegen Ajax EPO en andere verboden middelen gebruikt. Dat is de stellige overtuiging van twee Italiaanse doping-experts die afgelopen zondag aan het woord komen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 Uh, uh, er, werd, er gewoon, werd niet getest. Op, op alle bolen werd gewoon niet getest. Dus uh, het dopinglab is in, ook in 1998 oh. voor twee jaar gesloten. En de directeur was ontslagen. En wat we hebben ontdekt is nou dat net na dat lab... de urinemonsters van de finale zijn gegaan. De finale tussen Ajax en Juventus eindigde destijds in 1-1. En Juventus won vervolgens via strafschoppen. Borussia Dortmund heeft zorgen voor de Champions League finale zaterdag in Londen. De kans dat Mario Götze namelijk kan spelen is een stuk kleiner geworden. Ster van Borussia liep drie weken geleden een blessure op in het Champions League duel met Real Madrid. Gisteren trainde hij voor het eerst weer mee, maar duurde niet lang. Hij kreeg opnieuw last van zijn dijbeen en verliet het voortijdige trainingsveld. Nou wil het geval dat Götze is verkocht aan Bayern München. En laat dat nou de tegenstander zijn van Borussia Dortmund in de finale. De Spanjaard Benjat Injousti heeft de 16e etappe in de Ronde van Italië gewonnen. Hij was de snelste sprinter in een kopgroepje waar ook Robert Geesink in zat. De Blanco-kopman kreeg een kleine twee kilometer voor de finish... maar helaas te maken met een gebroken ketting. En daardoor moest hij zijn drie medevluchters laten gaan. De est Tanal kangjet werd tweede. En de Pol Primazves Niemic eindigde als derde. De Italiaan Vincenzo Nibali behoudt de roze leiderstrui. Olympisch kampioen Dorian van Rijsselbergen is voortvarend van start gegaan... bij de Delta Lloyd Regatta in Medemblik. Windsurfer won op het IJsselmeer alle vierde races... en bezet daarmee de eerste plaats in het klassement natuurlijk. Dat is niet de enige Nederlandse succes op de openingsdag. De katamaranzeilers Mandy Mulder en Thijs Visser... bezetten de eerste plaats in de nieuwe Olympische klasse, de NACRA 17. En Annemiek Beckering en Claire Blom voeren het klassement aan in de 49er FX. ZZ Leiden kan de landstitel in de eredivisie basketbal nog nauwelijks ontgaan. De club van trainercoach Toon van Helftre won gisteravond ook het derde duel... in de playoffs om het kampioenschap van Ares Leeuwarden. Ditmaal waren de Leidenaren in eigen huis met 74-64 te sterk voor de Friese. Morgenavond laat het, staat het vierde duel op het programma, dan in Leeuwarden, Leeuwarden... en bij winst is ZZ Leiden verzekerd van de titel. En straks hoort u klokhuispresentator Bart Meijer eh, vanuit Oklahoma. Hij zag de verwoestingen van de tornado. Daar. Dit is Radio 1. Maar ik ben eerst naar het. Uh... En Westernal Jan van der Putten, goedemorgen. Goedemorgen. Reddingswerkers hebben hun werkzaamheid in Oklahoma in de VS zo goed als afgerond. Een brandweercommandant zei tegen de BBC voor 98% zeker te zijn dat alle overlevenden onder het puin vandaan zijn gehaald. Gisteren werden in het plaatsje Moor honderden huizen met de grond gelijk gemaakt door een tornado. In totaal vielen daar 24 doden. Dwangvoeding aan honger- en dorststakers is onder bepaalde omstandigheden toegestaan. staat er in het advies van de Raad van State. Dat advies is niet openbaar, maar Nieuwsuur heeft het te pakken gekregen. De Raad van State schreef het vorige week op verzoek van staatssecretaris Teven. Toen was de hongerstaking in het detentiecentrum in Rotterdam op zijn hevigst.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 En zo'n 600 Afghaanse tolken die voor het Britse leger hebben gewerkt... mogen toch in Groot-Brittannië wonen, dat melden Britse media. Ongeveer de helft van de Afghaanse tolken die voor het leger hebben gewerkt... krijgt een visum. De Britse regering wilde eigenlijk dat de tolken in Afghanistan zouden blijven... om te helpen bij de wederopbouw van dat land. En dan nog het weer, nog een enkele bui. In de loop van de dag breekt van het noordwesten uit de zon door. Er staat een stevige noordwestenwind en het wordt 12 graden. Verkeersinformatie bij de ANWB. Jolande van der Velde, goedemorgen. Goedemorgen Marcel. Op de A2 Eindhoven richting Den Bos. Daar is bij Afrit eh, Boksel Noord voorlopig nog dicht. Daar staat een kapotte vrachtwagen. Volgens Rijkswaterstaat duurt dat nog een uurtje, dus half acht moet dat weer open zijn. En de eerste file heeft zich aangemeld op de A7, Hoorn richting Zaandam. Bij de Afrit Weide-Wormer, twee kilometer. Veel vermogen verdient serieuze aandacht.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 En uh, daardoor staan ze ja, waarschijnlijk heel snel voor hun uh, mede-buurtbewoners of mede-staatbewoners uh, klaar om, uh, om, om ze te helpen. Klokhuispresentator Bart Meijer hij was dus in het rampgebied om voor Klokhuis reportages te maken over het tornado-seizoen. En was er dus getuige van dat er zo'n tornado overkwam. Uh, straks hoort u ook Wessel de Jong, onze correspondent. Hij is ook in Oklahoma. Wij gaan door naar Brussel. Premier Rutte reist vanochtend al naar Brussel... voor een speciale Europese top. Over uh, fiscale fraude en belastingontwijking. Een heet hangijzer, want door fraude en belastingontwijking... lopen Europese schatkisten jaarlijks maar liefst 850 miljard euro mis. Geld dat eigenlijk hard nodig is om Europa uit het slop te trekken. Daarbovenop gaat er nog eens 150 miljard euro verloren... door zogeheten brievenbusconstructies. En op dat terrein is Nederland... Onbetwist kampioen, zeggen critici tegen correspondent Tijn Sade. Er zijn allerlei bedrijven die niks in Nederland doen, behalve daar een BV hebben. En daar, daar stroomt geld naartoe. En daar stroomt weer geld uit met het enige doel om in andere landen minder belasting te betalen. In een restaurant in Leuven. De Nederlander Rodrigo Fernandes verbonden hier aan de Universiteit van Leuven. En werkt ook voor de Stichting Onderzoek naar Multinationals. Jullie hebben net een rapport uitgebracht. Daarin stellen jullie Nederland is het grootste belastingparadijs binnen de Europese Unie. Hoe zit dat? Nou... Nederland is vooropgesteld een belastingparadijs voor multinationals. Bedrijven die in meerdere landen actief zijn. Niet voor huishoudens, particulieren of mid- en kleinbedrijf. En het gaat erom dat de mogelijkheden voor multinationals... om in Nederland, of door middel van vehicles in Nederland, postbusbv's... belasting in andere landen te ontwijken... dat die heel groot zijn, die mogelijkheden. Is Nederland daarmee ook echt een doorvoerhaven voor geld? Ja, absoluut. Dat is toch goed voor de Nederlandse economie, of niet? Nederland profiteert daar heel weinig aan. Het is vooral een kleine groep van uh, professionals die hier uh, uh, aan verdient. Hè. Vooral fiscalisten... Advocatuur rond de Zuidas, rond het Amststation bijvoorbeeld. Hierin, ja, hier zie je een grote opeenstapeling van brievenbus-BV's. Die verdienen hier aan. Nou, dit is het grootste probleem binnen de EU. Het ontwijken, het legaal via brievenbus-BV's, niet alleen door Nederland, maar ook door Luxemburg en Ierland en andere lidstaten van de EU. Het gaat niet alleen om Nederland. Dat bedrag is 150 miljard en dat staat gelijk aan het jaarlijkse budget van de hele EU. Our biggest companies are redirecting to the Netherlands to pay less tax. Rui Tavares, een Portugese europarlementariër, 20 of our biggest companies in Portugal have their fictitious headquarters in the Netherlands so that they can pay less taxes there. Voor wat de grote bedrijven in mijn land opbrengen, blijft bijna niets hangen in Portugal. Want de bedrijven gebruiken een fiscale omweg via Nederland, waar ze op basis van allerlei verdragen minder belasting hoeven te betalen. So, you have a whole range of activities. Some are very legal ones and very legitimate, except that they should pay tax and they don't. Stel dat die mogelijkheid er niet was geweest. Wat denkt u, zou Portugal dan nu in dezelfde crisis hebben gezeten? Well, niet helemaal. Eén no, no, no. nou, land wat, uh, wat, uh, wat er uitspringt is Portugal. Wat we zien is dat tegen de 90% door brievenbus-BV's worden gedaan. De Portugese Europarlementariër Tavares die zegt... als die hele route via Nederland niet zou bestaan... dan zou mijn land, Portugal, nooit die tientallen miljarden aan noodsteun nodig hebben gehad. Nou, ik denk dat als je kijkt naar wat Portugal uh, in het bijzonder... in de afgelopen tien jaar minder aan opbrengsten heeft gehad... Nou, dat het wel in de miljarden loopt, wat, wat Portugal is misgelopen. Ik denk dat hij dus wel uh, een punt heeft. Wat denkt u? Rutte naar Brussel. Komt hij met een ambitieuze plan ten aanzien van deze belastingontwijking? Of uh, zal hij zich een beetje stilhouden? Uh, ik, ik denk dat je de, de VVD, maar ook de Partij van de Arbeid... Uh, is op dit moment geen onderdeel van een oplossing... Uh, maar onderdeel van het probleem, namelijk ontkennen dat er een probleem is. Het is gewoon een kop in het zand stijken. Dus ik denk dat binnen de Europese Unie... dat, dat, nou, dat, ze, dat, er nog wel, dat ze nog een moeilijk moment staan te wachten... als ze blijven zeggen er is niks aan de hand. En dat zei uh, de politici en deskundigen... in een bijdrage van correspondent Tijns Straks hoort u wat gameliefhebbers vinden van de opvolger van de Xbox 360. Straks een recensie. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Ik wist het misschien niet, maar de grondstoffen voor uw smartphone... zoals uh, koper en kobalt... komen vaak uit landen waar bloedige oorlogen worden gevoerd. Om die grondstoffen. Volgens de makers van de Fairphone kan het allemaal anders. Hun mobieltje heeft een schoon geweten zonder die omstreden grondstoffen tenminste dat zeggen ze. Verslaggever Arnold Leblanc merkt dat experts twijfelen of het wel een succes wordt. In this place die so we can get In de Britse documentaire Blood in the Mobile is te zien dat grondstoffen van smartphones vaak uit conflictgebieden komen. De documentairemaker krijgt geen garantie... dat zijn mobiel de grondstoffen uit die gebieden niet heeft. Nou, er zit een mooi doosje bij... En daar is hij dan, de Fairphone. Zilver aan de achterkant. Nou, gewoon een voorkant zwart schermpje met een klein wit randje. Bas van Abel, mijn telefoon, de Fairphone. Wat is nou het grote verschil? Het grootste verschil is uh, niet zozeer de telefoon zoals je hem ziet. Want die zullen ongeveer hetzelfde zijn. Hè. Wat ze kunnen, het is gewoon een prima telefoon. Je kan er alles mee. Maar de manier waarop die uh, wordt geproduceerd... en een goed voorbeeld daarvan is... Uh, de manier waarop wij met een fabriek bijvoorbeeld uh, de eerste relaties leggen. We zijn natuurlijk klein bedrijf, dus we hebben niet zoveel te vertellen. jullie gaan daar zelf heen? Nee, ik ben zelf in Congo geweest, maar ook naar, de, naar China, naar de fabriek. Dus wij, wij proberen ook dat verhaal Er zijn uit. niet twee landen waar nou bekend staat inderdaad dat het allemaal heel goed gaat. Nee, nee, maar dus wij zijn wel de twee landen waar we, waarvan we zeker weten... dat daar gewoon productie plaatsvindt. We proberen het beter te doen. Uh, maar zeker weten doe je het nooit? Tuurlijk niet. Nee, nee. het uh, zit in die keten, uh, corruptie zit in die keten. En dat is gewoon onderdeel van ons, uh, van ons economisch systeem wat we hebben opgezet. Wit dat in mind, Steep in the Jungle. Children are working under horrible conditions. Wilbert de defrizes van tweakers. Hij zit net al even naar die Fairphone te kijken. Wat vind je ervan? Ja, een degelijk apparaat op zich. Een mooi design. Maar ja, qua echte hardware specificaties lopen ze wel een jaartje achter. Gaat dit een succes worden, denk je? Nee, dat gaat het niet worden. Voor een heel klein deel van de bevolking misschien wel, maar niet voor de, voor de massa. Als je nu in de winkel stapt en je wil een telefoon kopen die over twee, drie jaar nog prima mee kan. Ja, dan is maar de vraag of de Fairphone voor jou geschikt is. Bas van verfoon uh, zit er nou ook een fair uh, beltoontje op? Het kan zijn, want we hebben geen ze allemaal... Kijk, wat we hebben gedaan, dit, dit is... We hebben daar uh, tests mee gedaan, met het op de grond gooien... en tegen de muur ketsen, en uh, ah. uh, uit elkaar halen, in elkaar zetten... waar ze de onderdelen van. hoe moeilijk is het? En het kan zijn dat we natuurlijk gewoon ergens de speaker hebben Het uh, <lacht> <lacht> Zij maakt er niet wel één geluid. Maar dat heeft dus niks te maken met de telefoon zelf. Maar het is wel, ja, dat, dat is de enige verklaring die ik kan hebben hiervan. Het ging niet helemaal goed bij verslaggever Arno Leblanc. Deze informatie staat zo vroeg ook alweer vast. Jolanda van de Velden. Nou, valt eigenlijk wel mee. O, ja, het is woensdag. He. Woensdagochtend die is altijd ook een hele prettige spits om in te rijden. Dan is het niet zo heel erg druk. Uh, korte files op de A7, Hoorn richting Zandam, bij de Alfred Weidenwormer 2 kilometer. Dan op de A8, Voortknoopend Koenplein 2 kilometer. En op de A10, de ring bij de Koentenot ook 2 kilometer. Hmm, maar het is wel herfstig. Verwacht je toch ja. een uh, drukkere ochtendspits? Nou, nee, nee. Ik ga gewoon uit uh, naar na, na een drukke ochtendspits gisteren. En een drukke avondspits. Hmm. Ik denk dat die woensdagochtend rond uh, half negen op tachtig kilometer uitkomt. Nou, we spreken hier nog. Is goed. Amanda, dankjewel. Zit je nou te vissen? Ja. Huh? Volgens mij wordt het wel druk. Ik dacht vanochtend echt dat het sneeuwde. We gaan het horen. Eerst eens dus even naar Robbie Williams met Supreme. Het NOS Radio 1 Journaal.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 daar, Myno Remmers misschien, in de dierentuin in Amersfoort. Hij heeft hele sterke tanden, een goede neus, een hele korte staart, dichte vacht, platte voeten en een beetje slechte ogen. Ja. En hij zit achter Myno glas. Hoe oh. treffend overeenkomst. <laughs> <laughs> nou, over welk dier heb ik het? Platte voeten. Hm. Platte voeten. Platte ja. voeten een apie. beetje slechte ogen. Ja. slechte ogen. Wat is het? Een bruine beer. Ja. Daar is mee begonnen, hè, in Amersfoort? Ja, ja even, nou, we hadden een kraagbeer als eerste. En later zijn er bruine bieren erbij gekomen. Ze bestaan 65 jaar en dit is Astrid Vis. De dochter van de oprichter van het Dierenpark Amersfoort, Wim ter Tolen. Die is ermee begonnen in de jaren 50, na de oorlog. Moeilijke tijd, Artes en Blijdorp bestonden al. Maar hadden te lijden gehad van de oorlog? Ja, en... Wij waren in, of zijn in 47 naar Amersfoort gegaan en in 48 zijn we geopend. Maar... Stel je niet te veel ervan voor. In die tijd was het natuurlijk een prachtig bos met wat bospaden. En we hadden wat dieren meegenomen. Maar hoe, hoe begin je zoiets? Je gaat gewoon een park beginnen. Je zegt tegen de gemeente, we beginnen een dierenpark. Die waren toen heel enthousiast. Nog niet. Maar die waren toen heel enthousiast. En wij hebben toen een hek omheen moeten zetten natuurlijk. Om, om ja, het park af te scheiden van, van het bos wat hier was. Dus een prachtig bos. En we moesten wat verblijven gaan bouwen. En dat waren, dat waren toen een paar wilde zwijnen... En voor een kameel. En voor... Daar kwamen de mensen nog voor toen? En een speeltuin. We hadden wel een speeltuin, dat was ook heel belangrijk. En uh, pony- en ezeltjesrijderijen hadden we natuurlijk in die tijd. Maar er was niet veel, dus de mensen kwamen daarvoor. Er was nog helemaal niet zoveel zoals nu eigenlijk we eigenlijk overgrote worden met, met allerlei pretparken en, en dierenparken. Dat Harder, was... sneller, nee. meer. Ja. En de mensen. Virtueel. En de mensen hadden nog geen auto. In die tijd. Wel modern was in die tijd, jullie zijn begonnen eigenlijk... met dieren in een enigszins natuurlijke habitat, geen kooien... Waar, waar je langs moest lopen met dieren die continu maar op en neer liepen... uit verveling. Wij probeerden een prachtig mooi berenverblijfje neer te zetten... waar de dieren dus eigenlijk, ja, toch in een natuurlijke habitat waren... Natuurlijk krijg je het natuurlijk helemaal nooit, maar wel met een gracht daarvoor. En dat je ze dus kon zien zonder tralies of wat dan ook. En dat was natuurlijk voor die tijd al heel uniek. En dat is gebleven, want uh, inmiddels is uh, het muurtje wat er vroeger was... dat kan je op de foto zien weggehaald. Dat is nu heel dik glas, dus je staat echt oog in oog met, met de dieren. Uh, wat horen we trouwens voor vogels nu? Uh, dat zijn de valkpakieten en de monnikspakieten. die hiernaast zitten in een groot verblijf. Okay. En daar kan je er door... staat een heilige beeld tussen. uit de kerk. Dat is uh... Welke is dat? Dat is Francisius. Van de is het Dierendag. Francisius? Ja, Dierendag is naar hem omdat hij zo goed voor de dieren was. En omdat natuurlijk de monniksparkie te zijn. Daarom is uh, hier deze monnik geplaatst. Gewoon uit een kerk uh, gekocht en hier nou, oh, op een boomtak. Ja. Van, ja. Dit is Liese en die kan vertellen dat er vandaag een bijzondere tentoonstelling opent. Ja, dat klopt inderdaad. De ere van ons jubileum opent hier uh, vanmiddag. De jubileum tentoonstelling. Ook onze bezoekers mochten zelf oude foto's insturen van de vijf, afgelopen 65 jaar. Heel veel mensen natuurlijk. Hier een eerste fotootje gemaakt. Ja, er komen hier mensen die hier vroeger als kind kwamen en die nu zelf als opa en oma weer terugkomen om uh, met hun kleinkinderen door het park te lopen. Dus die ja. foto's, die hebben wij verzameld. Dat je dan verliefd was en dan hier samen heen ging. Ja, nou helemaal waar. Ja, dat klopt precies. Verliefde stelletjes die hier tot bloei kwamen en nu uh, met de resultaten daar weer van uh, hier langskomen. Met de resultaten ervan, ja. ja. Goed, wij wandelen verder door het park. Uh, ze hebben hier ook een ontbijtshow trouwens. Dan kan je zien hoe de dieren s ochtends wakker worden en eten krijgen. En dan gaan we allemaal meemaken deze ochtend, echt waar. Wat er uh, allemaal ja. gebeurt in zo'n dierentuin? Ja. ja. Nou, we horen graag van je. Vanuit Amersfoort, het dierenpark daar bestaat 65 jaar. De Xbox One, zo heet de nieuwe spelconsole van Microsoft... de opvolger van Xbox 360. De spelcomputer moet de concurrentie aangaan met eh, natuurlijk de PlayStation 4... en de Nintendo Wii U. De nieuwe Xbox werd gisteren gepresenteerd... op het hoofdkantoor natuurlijk van Microsoft in Redmond. Ladies and gentlemen, introducing... Xbox Een single device can provide all your entertainment. And what if that device could turn on your TV and talk to all of the devices in your living room? And what if it was always ready and connected? Well now it's all going to begin with two simple words. Xbox on. Jesse Moerkerk van entertainment website IGN. Goedemorgen. Goedemorgen. Heeft u de ultieme gamecomputer gezien? Ik heb misschien wel de ultieme entertainmentconsole gezien. Oh, dat is iets anders. Ja, dat is zeker iets anders. Uh, zoals je misschien al hoorde in het stukje net bij de aankondiging. Het woord gamen viel nauwelijks tijdens de presentatie. Uh, de Xbox is natuurlijk van oudsher echt een gameconsole waar je ja, je games op speelt. En Microsoft is een beetje een nieuwe weg ingeslagen. En uh, die zijn veel meer op het, uh, het entertainmentvlak gaan zitten. Waarbij ze dus zoveel mogelijk willen aanbieden in, uh, in je huiskamer. Vandaar ook de nieuwe naam, de Xbox One. Het moet één console worden waar je alles vanuit regelt. Dus ook je internet, je tv, je bellen, alles. En dat allemaal vanuit, vanuit je console. Hmm. En, en als ik dan naar de controller kijk, lijkt er niet zo heel veel veranderd? Of nee, die vind ik het dan uh, niet goed. Die, uh, we, we hebben er nog niet zo heel veel van gezien. Hij lijkt. Uh, hij lijkt heel sterk op de vorige, maar dat is vooral vormgeeft technisch. Ja. Die twee uh, ja, handvaten in de... hè, die dan samen komen in, uh, in het middenstuk waar de bekende knopjes zitten. Precies, dat uh, hebben het heeft de geschiedenis heeft bewezen dat gamers dat een, een prettige ergonomie vinden. Maar er zouden volgens Microsoft 40 aanpassingen in zitten. Dus um, ja, dat hebben we alleen nog niet gezien. Dus daar is nog heel weinig echt over te zeggen. Hmm. Maar, maar kan je vanuit die controle, kan je dan, zou je dan, is de bedoeling je hele huiskamer kunnen bedienen? Nou, sterker nog, ze, um, um, de controller ga je gebruiken, maar waarschijnlijk vooral voor gamen. Want als je hem niet wil gebruiken, er zit een, uh, een camera met bewegingsdetectie in de nieuwe Xbox, de zogeheten Kinect. Mm -hmm. En daar ga je eigenlijk alles mee besturen. Dus met uh, armbewegingen wow. kun je door al je bibliotheken kun je scrollen. Je kunt zelfs oh, met je stem kan, dan, kan je dan in de lucht swipen? Ja, <laughs> absoluut. Je gaat gewoon voor je tv zitten en je gaat met... Uh, met je armbeweging ga je alles besturen. En zelfs met stemcommando's kan je het doen. Je zegt Xbox aan, hij gaat aan. Je zegt tv, de tv gaat aan. En dan zeg je, zegt, nee, ik wil toch gamen. Nou, dan gaat de game in één keer in je scherm waar je mee bezig was. En als je vraagt, de studio sport al begonnen dan uh, kijkt hij dat ook meteen voor je na. Nou, uh, loopt uh, Microsoft dan vooruit op uh, ja, dat wat voorspeld wordt voor ieder huishouden in de komende jaren, dat we allemaal zo'n apparaat hebben, dat alles bedient? Nou, dat is wel hun, uh, hun visie. en Ze zijn ooit begonnen met uh, de eerste Xbox, echt als een spelcomputer. En er zijn natuurlijk op een gegeven moment telefoons bijgekomen, Windows 8. En uh, het staat allemaal in connectie met elkaar. En dat komt nu met deze Xbox One zo dicht bij elkaar dat het wel echt de toekomstvisie gaat worden dat dat het ene apparaat gaat worden wat alles bestuurt. En daar zijn ze zij op dit moment wel heel ver in. Jesse Moerkerk van de Entertainment Website IGN. Hartelijk dank. Geen probleem. Voor de uitleg. Goedemorgen. Tot ziens. NOS Radio en Journal Media Overzicht. Complottheorieën Harry Potter en Worst. Daar gaan we. Mensen die op de PVV of de SP stemmen, geloven meer in complotten dan de kiezers van christelijke partijen. Dat staat in trouw vanochtend. Zo gelooft een kwart van de PVV-kiezers. en ook trouwens van de 50-plus stemmers. in vliegende schotels. Ja, christelijke kiezers blijken vatbaar voor de stelling van de opwarming van de aarde. dat die bewust wordt overdreven door klimaatonderzoekers. Ja. En wie trouw nog eens goed bekijkt... ziet dat die krant er sinds vandaag een beetje anders uitziet. Layout is veranderd enkele andere lettertypes. Volgens de redactie van de krant wordt het nieuws zo beter gepresenteerd. Op het plan om in Rotterdam-Zuid een Turkse wijk te bouwen... is volgens het AD met honderden racistische reacties gereageerd. Bouwbedrijf Stebroe Transformatie presenteerde vorige week... het plan om voor Turkse ouderen een Oosterse wijk te bouwen. Nou, daarop kreeg het bedrijf e-mails met teksten als... Turks Ghetto en Tuigdorp... Investeerders overwegen nu om de stekker uit het project te trekken. Er komen steeds meer beelden beschikbaar van het door tornado verwoeste Oklahoma. Zo heeft CNN op de website een serie foto's gepubliceerd waarop de stad van boven te zien is. De hele wijken zijn weggeblazen. En duidelijk wordt ook wat voor een scherpe grenzen tornado trekt. Hooguit 100 meter naast de verwoeste huizen staan huizen waar niets mee aan de hand is. Vanaf de zomer zit er minder zout in worst. Volgens de Telegraaf gaan supermarkten en de vleeswarenindustrie een akkoord sluiten... waarin ze afspreken om het zoutgehalte met zo'n 10% terug te brengen. Pas in het streven van de overheid om de hoeveelheid zout... die Nederlanders per dag binnenkrijgen, terug te dringen. The Guardian meldt een Harry Potter-boek. Dat heeft tijdens een veiling 150.000 pond opgebracht. Het gaat om een exemplaar van het eerste boek over Harry. Harry Potter and the Philosophers Stone. En niet eerder bracht een Potter-boek zoveel geld op. In het boek staan trouwens wel wat aantekeningen van de schrijfster J.K. Rowling. vandaar.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 Kijk op optimix.nl. Als u weet wat u wilt, weten wij hoe. Kijk op cent.nl.